Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam heeft de politie in twee maanden tijd bijna 190.000 boetes uitgedeeld. Over de trajectcontrole kwam veel kritiek, omdat de A2 daarnet was verbreed naar tien rijstroken. En automobilisten vonden dat ze juist harder moesten kunnen rijden. In heel Nederland werden in het derde kwartaal ongeveer een half miljoen meer verkeersboetes uitgeschreven dan in het tweede kwartaal. Blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau. Het waren vooral boetes voor snelheidsovertredingen en voor rijden door rood. Het hoge aantal boetes voor het rijden door rood is mogelijk het gevolg van het gebruik van nieuwe flitspalen die veel minder storingsgevoelig zijn.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 Het weer bewolkt met minima rond een graad of twee. Overdag grijs, smiddags in het zuiden mogelijk wat zon. En met weinig wind wordt het zo'n vijf graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Ik zit maar met die vraag van uh, Henriette in mijn maag. Die wil graag weten uh, of je allergisch kunt zijn voor kleurstoffen in kleding. En de waarom de gebruikte kleurstoffen niet uh, op het label staan. 0800 1121, als je daar het antwoord op weet. Adrie wil graag weten hoe een uh, koggeschip door middel van laveren. tegen de stroom op uh, in Basel kwam. Of eigenlijk hoe lang een kochenschip daarover deed. Dus laverend van een gemiddelde haven in Nederland naar Basel, hoe lang deed zo'n schip daar ongeveer over? Moet toch iemand weten? 0800-1121. Uh, Giljo uh, vroeg, uh, vroeg zich af of uh, struisvogels echt wel eens met hun hoofd in de grond gaan en hoe ze dan ademhalen. Prachtige vraag. En uh, ja, Igor, zijn vraag is eigenlijk net uh, wel redelijk beantwoord door Joop. Um, over uh, hoe, hoe, waarom in het donker voorwerpen hun kleur verliezen. Ja, dat is uh, net toegelicht. Dick wil weten of de serie Moeder, ik wil bij de revue ook uitkomt op dvd. Zou ik moeten weten. Bij Omroep Max is daar intern nog niet over gecommuniceerd... Maar uh, mocht u iemand anders dat, uh, dat toevallig weten... laat het even doorschemeren via nachtzuster Apelstaatje Omroep Max. Of uh, via het telefoonnummer dus. Hans wil weten hoe een zwerm spreeuwen of een school vissen... toch in één keer allemaal tegelijk van richting kunnen veranderen. En uh, Hans Kees wil weten waarom een krab zich zijdelings voortbeweegt... en waarom een van zijn katten zo graag plastic eet... Een hoop vragen die nog beantwoord moeten worden. En je kunt antwoorden doorgeven via 0800-1121... apenstaatje omroepmax.nl of uh, op Twitter via apenstaatje-nachtzuster... of via de chat op wwwomroepmaxnl slash nachtzuster. Allemaal wegen die naar mij toe leiden. Maar het is vier minuten over vier, een belangrijk moment nu. Het is namelijk de hoogste tijd voor de discoplaat van vannacht. En dat is geworden... Shalamar en A Night to Remember. En die hoor je dan ook nu op Radio 1. Bij Omroep Max, Nachtzuster. Disco! En er mag gedanst worden. Hè? De chat wordt altijd gedanst. Kom maar eens een kijkje nemen. Omroepmax.nl slash Nachtzuster. Bellen En uh, A Night to Remember, Nou, die hebben we in ieder geval uh, vannacht. 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen met antwoorden op alle vragen. En eventueel ook nieuwe vragen. Gerard. Dag uh, Hallo. Dat was een leuk dansje. Hé, hey, uh, zit je op de webcam te kijken? Ja. <laughs> dat is nog niet gebeurd. Dat het daadwerkelijk iemand in de gaten had dat ik op, bij de disco toch altijd even een dansje doe. Oh, altijd. Altijd. Altijd. Ja. altijd. Vier over vier is echt standaard op de tafel dansmomentje. Ik zal erop gaan letten. Want <laughs> ik, altijd... Maar ik vond het een leuk dansje. Nou, dat uh, stel ik op prijs. Ik het en dan gaat over de gebarentaal die je bij de Ach. televisie ook soms ziet bezig. Kijk, mag ik even snel voordat ik het vergeet vragen of je lid bent van Omroep Max of niet? Nee. Oké, okay. genoteerd. En... Uh... Die gebarentaal die zag ik ook gebruiken, dus op de Amerikaanse televisie, laatst toen bij die, bij die, die watersnota ja. in New York. Ja, fantastisch, en, hè? Die, dat was moeilijk vond ik. Nee, maar er was één mevrouw die deed dat zo goed? Ja, maar ik vroeg me toen af, en die vraag is dus blijven hangen bij me, ja. is die taal nou universeel? Dus met andere woorden, een horende, een dove oh. in Nederland. Ja. Volgt hij dat meteen op de Amerikaanse televisie? Oh, wat een goede vraag. En volgt die dat ja. dan ook op deze televisie? Ja. Of is, het, is er een onderscheid in die in het gebruik van die gebarentaal? Oh, ja. Tussen de verschillende landen? Oh ja, of dat internationaal. Ja, want, want, want als je een kopje thee doet bijvoorbeeld, dan, dan beeld je echt echt een kopje, een kopje uit en dan de stoom die eraf komt, of de rook of de, wat is het, wat komt er af van thee? Nou ja, natuurlijk, oh ja, oh, een theezakje, dat je, dat je in, de, in het kopje dompelt, doe je dan. Dus ja. dat, en dat is in het Engels natuurlijk hetzelfde, een theezakje in het kopje doen. Nee, nou? Ja, dat weet ik niet. Ja, die vraag kwam bij me op. Is dat nou een universele taal? Of is dat in bepaalde regio's? In ja. bepaalde culturen? Gewoon, ik weet het helemaal niet. Ja, en, maar hmm. want, want soms kun je een woord um, kun je ook in letters doen, gebarentaal. Ja, dat heb ik voor ooit eens geleerd als kind. Maar als je het in letters doet, dan, dan doe je het wel in het Nederlands natuurlijk. Ja. Als je aap doet, dan doe je het twee keer met je Aha. duim tegen je hand. En dan, ik heb het ooit een keer geleerd, maar ik, ik, weet ze niet, ik weet ze niet allemaal meer. En een p, maar ja, dan moet je in het Engels natuurlijk monkey doen met de, met de letters. Goh, wat een goede vraag Gerard. Ja, nou ja. ik ben niet dat je zou zeggen, want die vragen heb ik toen, toen, toen ook al beantwoord, maar dat is niet zo. Ach. Nou, hmm. is het dan? Ja, en, en um, uh, ja, dat wordt wel lastig, want er luisteren heel weinig dove mensen naar dit programma. Maar er zijn natuurlijk altijd wel weer veel mensen... die met dove mensen weer te maken hebben. Dus die, ja. uh, die gaan dan nu uh, 0800 1121 toetsen En dan uh, ga ik weer mijn best doen. Dankjewel, Gerard, voor de vraag. Goed, een uh, prettig programma verder. Ja, dat hopen we. Ik zal de volgende keer tijdens de disco erop letten. <laughs> dan dans ik volgende, weer, volgende keer weer voor jou. Bedankt alvast. <laughs> Oké, okay, dag. Ja. Sikko avond met Sikko. Hi Sikko. Een antwoord op die struisvogel. Ja. Nou, dat is een hele geëmancipeerde vogel. <laughs> Want het mannetje broedt. Oh, net als de pingbein. Ja, zoiets. Maar goed, um, hij steekt zijn kop niet in het zand. Hij uh, legt de eieren weer netjes. Hè? Ja, hij legt de eieren weer netjes. Waar liggen de eieren in het zand? Die liggen in het zand, in de kuil. Ja. En daar zit hij bovenop. Oh... En dan lijkt je net alsof je kop in de zand als je de eierenwindertjes legt. Maar er is helemaal een spreekwoord naar vernoemd: je kop in de ja, zand sand. Ja, dat steken. is natuurlijk overdrachtelijk, hè? Oh. Dus hij steekt zijn kop niet in de zand en legt de eierenwindertjes. Ah, oké. Okay. Nou, dus het is eigenlijk. En, en hoe... hoe ja, als die, dan kan hij gewoon ademhalen, zo'n beetje tussen de eieren door, zeker. Ja, precies, ja. Nou, duidelijk. Dan heb, heb ik nog een vraag. Ja. Een hele moeilijke vraag. Waarom oh. komt bij Germaanse talen dyslexie meer voor dan bij Romaanse talen? Poeh. Je weet wat dyslexie is, hè? Ja, Sico. Dat je keuken uh, schrijft met u en van EU? Bijvoorbeeld, ja. Goed. Waarom komt er bij Germaanse talen meer voor dan bij Romaanse talen? Nou, ik ben benieuwd of we daar een antwoord op kunnen krijgen vannacht. Maar hij staat genoteerd, Sikko. Ik doe mijn best. Probeer het maar. Ja, dat is altijd een mooi begin. Dankjewel. Alsjeblieft. Dag. dag. Sarah. Sarah. Legt hij zijn eieren in het zand aan? Dacht je dat hij geen handtasje had? Een, huh? een struisvogel. Nee, een struisvogel. Over het algemeen legt een struisvogel zijn eieren in een handtasje. Maar als het handtasje net niet bij de hand is, dan steekt hij zijn kop in het zand. Maar ik heb um, um, twee oplossingen in één vraag. Ja, nou ga je gang. Die dove mensen ja. spreken inderdaad Engels. Um, mijn schoonouders zijn doof. En de uh, gebaren zijn niet hetzelfde. Niet hetzelfde? En het alfabet is ook niet hetzelfde. Er oh. zijn veel overeenkomsten, maar niet helemaal. Oké, okay. dus de dove mensen kunnen niet de uh, Engelse gebarentolk verstaan. Ja, zoals wij begrijpen. iets aan de Chinees uh, kunnen gebaren. Ja, maar van Chinezen die op... gebaren ook van boven naar onder. Of van onder naar boven. Niet van links naar rechts. Ja, precies. Goed. Uh, ja? En dan nog iets over die plastic etende kat. Wat zeg je? Die plastic etende kat. De plastic etende... Gehoor. Nee, maar er is iets met de telefoonlijn. Maar gewoon heel duidelijk articuleren, dan komt het goed. De plastic etende kat. Ja? Ja. Die is gewoon homoseksueel en suïcidaal. Oh. Die dus niet uit de kast te komen, probeert suïcide te plegen en het lukt steeds niet. Goed. En je had ook nog een vraag? Ja, waar komt de wind vandaan? Waar komt de wind vandaan? En waar begint het? En hoe, hoe zo? Het is er ineens. Maar waar komt het vandaan? En wanneer kwam die vraag uh, in je op? Nou, een paar weken geleden al. Oké. Okay. Maar toen kreeg ik, uh, ik kwam er nooit doorheen. Nee. Goed. Het was hem. Een... Ja, nou ja, dat, uh, uh, waar komt de wind vandaan? Maar ik ben bang, Sarah, ja? dat we dan een heel meteorologisch uh, verhaal krijgen... over uh, hoge drukgebieden, lage drukgebieden en uh, luchtstromingen. Ik hoop op iemand in de jibbe-janneke taal. Wat zei je? Ik hoop op iemand in een Jip- en Janneke taal. Ja, dat is altijd fijn, hè. Mensen in Jip- en Janneke taal, daar ben ik ook heel erg dol op. Maar nou ja. dan moeten we nu dus een meteoroloog te pakken zien te krijgen, die ook in staat is om een Jip- en Janneke... Maar dat moet lukken. Dat moet Tuurlijk lukken. wel. Nou, eh, ik ga weer mijn best doen. Oké. Okay. Oké. Okay. Dag, Sarah. Dag, Kamprui. <laughs> Goed, dus um, uh, nou ja, dat, dat uh, uh, lijkt me een, een, een hele rij uh, met vragen die er nog weer bij zijn gekomen. Terwijl ik toch al een uh, flinke rij nog had van uh, vragen die open stonden. Dus mocht je nu luisteren en denken van nou, dat kan ik wel even uitleggen waar de wind vandaan komt. Laat het dan even horen via 0800 1121. Jeroen? Hoi, yep. uh, Astrid. Hallo, Jeroen. Hoi, uh, Astrid. Hi, Jeroen. Uh, Jip en Janneke taal, daar hou ik ook van. ja. Um, ik hou het kort. Ja. Um, ja. Ik heb al veel gehoord over melk ja. en water. Ja. Uh, ja, dat is natuurlijk prachtig om te horen. Ja. Um, uh, melk voor baby's, uh, water, daar volgens mij, ik weet het niet helemaal zeker, 98% we bestaan we uit water. Ja. Nou. Okay, um, ja volgens uh, mij is het net iets minder, maar dat, dat is een okay. zo die daarop lekt. Ja. <laughs> Oké. Okay. Um, uh, uh, wat ik wilde toevoegen ja. um, over melk en water um, is gezond eten. Ja. En uh, dan denk ik even aan Nederland, uh, de frikandellen en de kroketten uh, enzovoort. Ja. Um, ja, dat is eigenlijk wat ik wilde toevoegen. En dan kijk ik ook een beetje naar het buitenland. Uh, die kunnen ook heel goed koken. Ja. Uh, ja, en ik denk eigenlijk dat Nederland uh, daar ook een voorbeeld aan moet nemen. Wij moeten gezond eten met z'n allen. En uh, melk en water horen daar in ieder geval zeker bij. Ja, nou, dat, dat uh, is een goede om even mee te geven, Jeroen. <laughs> Dankjewel. Gezond eten is altijd een goed idee, ja. Ja, dat vind ik ook. Ja. En um, uh, ik ben nog geen lid van uh, Omroep Max. Oh, goed dat je het zegt. Ja, ik, ja het maar ik ga het zeker worden. Oké, okay. nou, um, de tijd. Maar dan zet ik, ik zet je nog even onder de, onder de niet-leden. Want ik doe een steekproefonderzoek en nu ben je nog ja. niet lid. Dus ik, het staat nu 5-4 voor de niet-leden in mijn steeksproefgewijze onderzoek. Wetenschappelijk onderbouwd. Je mag me er in ieder geval uh, gewoon bij rekenen, laat ik het zo zeggen. Nee, dat doe ik niet. Nee, dat okay. doe ik niet. Maar volgend, bij eerlijk. het volgende onderzoek is dus het ledenaantal dan gestegen. Dat is ook ja. goed, hè? dat er een, stijging, een stijgende lijn in zit. Dat is ook uh, mooi. Ja, zeker. Maar ik ja, vind maar het heel sympathiek. Wie, ja, wie staat daar niet achter? Nou ja. Nee, maar ik, vind, ik, ik, ik mag dat niet zeggen en ik ga dat ook heel hard ontkennen. Maar je hoeft niet lid te worden. Weet je, mensen hebben het moeilijk in deze tijden en misschien kan je het geld wel beter besteden en hoef je je helemaal niet schuldig over te voelen. Maar ja, het, uh, het mag en het is fijn voor mensen zoals ik. Want hoe meer leden, hoe meer geld er komt om programma's te maken. Ja. Dus dat doen we graag. Ja, dat dus... klopt. En uh, daarbij wil ik zeggen: uh, ja. dat geldt natuurlijk ook voor scholen. Ja. Uh, maar dat geldt ook voor, voor mij als, uh, als, uh, als uh, al wat ouder mens. Ja. Uh, gezond eten ja. is heel erg belangrijk. Gezond eten. Dankjewel, Jeroen. Oké. Okay. Doei. Hoi. Goeienacht. Hoi. Ja. Gezond eten. En bewegen is ook belangrijk. Ja, 0800-1121. Olivia Newton-John is dit. En physical. Sisko, Olivia, Newton, John en uh, Sarah wil graag weten waar de wind vandaan komt. En ik wil dan graag iemand die dat kort kan samenvatten. 0800 1121. Sicko vraagt zich af waarom in Germaanse talen... vaker dyslexie voorkomt dan in Romaanse talen. Gerard wil weten of gebarentaal internationaal is... Uh, eens kijken ja. Hans Kees wil weten waarom een krab zich zijdelings voortbeweegt. Oftewel, zij beweegt. En waarom een van zijn vier katten plastic eet als het niet is... dat hij eigenlijk homoseksueel is, niet uit de kast durft te komen... en zich daarom om het leven probeert te brengen... wat de verklaring was van Sarah, waar ik me nog niet helemaal achter kan scharen... om over krabben te praten. Andere Hans wil graag weten hoe een zwerm spreeuwen of een school vissen... weet dat ze allemaal tegelijkertijd de andere kant op moeten. Dick wil weten of er een uh, DVD komt van Moeder, ik wil bij de revue... En nou de struisvogels hebben we gehad, de kleuren hebben we gehad. Nog steeds die vraag over dat schip dat laverend uh, tegen de stroom ingaat. Hoe lang doet een schip dan over een tochtje van bijvoorbeeld Kampen naar Basel? Hoe lang gaat dat duren als je dat met een koggeschip zou doen tegen de stroom in en zonder motor? En uh, Henriette wil dus weten waarom er uh, niet in kleding vermeld staat... welke kleurstof er in de kleding zit en of je daar dan ook allergisch voor kunt zijn... 0800-1121. hele rij vragen, dus ik heb vooral antwoorden nodig. Theo. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen, Theo. Ik ben Theo. Theo van Zellem uit Amstelveen. Dag, Theo van Zellem. Ik heb uh, antwoord op twee vragen. Mooi. Uh, de eerste is natuurlijk de DVD uh, Moeder, ik wil bij de revue. Ja, Uiteraard ben ik vanaf het begin lid van Max. Oh ja, even noteren. Ja. ja, vandaar dat in hun clubblad staat dat deze dvd vanaf november verkrijgbaar is. Volleden voor 1895. Oh, wat goed dus zeg. Dus niemand hoeft te wanhopen, wordt lid van Max en bestel de dvd van deze prachtige serie. Waarin <lacht> mijn vriendin Gerry van der Klei meespelt. Ach, wat leuk. Ja, nee, heerlijk is dat. Ik zal dus uh, navragen. Misschien mogen we in november wel wat exemplaatjes weggeven van die dvd. En ik ga naar haar kijken. Zij speelt in de musical Annie binnenkort. Ja. En, uh, vandaar dat Max ook een, uh, een aanbieding had om speciale voorstellingen te bezoeken met korting. En dat is altijd hartstikke leuk voor een musical fan als ik. Kijk, en ik ben blij dat jij dan weer alle informatie over onze omroep kan geven die <laughs> mij is ontschoten. Nou ja, die um, omroep die, om, die omroep past bij mij. Ja, nou, dat vind ik fijn om nou, te daarom. horen, Theo. Ja. Nou, en, en, en je hebt ook antwoord gegeven hierbij. Ja. Want ik, ik heb gezegd dat ik uh, tien mensen zou ondervragen. En dat we dan dus, uh, zeg maar, nou, een beetje ruwweg zouden kunnen concluderen... hoeveel van de bellers van dit programma lid ja. zijn van Max. Ja. Ja. Het staat 5-5, dus we kunnen nu uitrekenen. Het is wat lastig, maar ik heb me echt even gebogen over de cijfertjes. 50% ja. van de mensen aan het woord in dit programma... is ook daadwerkelijk lid nou, van de omroep die het uitzendt. Goed, maar dat zullen er meer worden, want Max heeft altijd van die verrukkelijke aanbiedingen met cd's en dvd's en uh, kortingen op diverse activiteiten. Dus dat kan iedereen in deze schaarse tijden goed gebruiken. Theo, als ik nog eens iemand voor een promopraatje nodig heb, dan bel ik jou. <lacht> ik ja. vind dat heerlijk. Goed, dan krijgen we de gebarentaal. Ja. Ik heb uh, bijna tien jaar gewerkt bij de grootste dove organisatie van Nederland. Ja. En ik weet er een beetje van natuurlijk. En... Ten eerste bestaat er geen algemene gebarentaal. In 1888 is gebarentaal verboden tijdens een congres in Milaan... Mm -hmm. uh, dat dove mensen moesten leren praten en niet de apiestaal, zoals dat genoemd werd... dode mensen van het congres in Milaan mochten gebruiken. Dat zijn hele schrijnende toestanden geweest. Uh, laat ik zeggen dat er ongeveer 6000 gebarentalen op de wereld bestaan. Alleen mm -hmm. rond die gemeenten waar dove mensen zijn. Nederland heeft en had er bijvoorbeeld vijf rond de dovenscholen scholen in Nederland. Er is wel degelijk een internationale gebarentaal omdat de doven dat toch zelf ontwikkeld hebben wanneer zij met elkaar communiceerden. Oh. In 1989 was ik op een grote dovenfeest in Washington omdat de beroemde Gallaudet University 100 jaar bestond en er waren meer dan 6000 mensen... ...die keurig allemaal met elkaar konden communiceren in gebaren. Het is natuurlijk een ruwe communicatie, de verfijning... Eh kan misschien niet helemaal plaatsvinden. Maar dat mag ik als horende beslist niet beoordelen. Maar dat men me kan verstaan en heel veel op reis gaat. Dove mensen zijn vanaf begin... vanaf uh, nou ja, wanneer zij reislustig worden gewend om naar nou, doven op te zoeken. En die kunnen heel goed met elkaar communiceren... ondanks alle fouten die gemaakt worden. En wanneer men de gebaren op televisie ziet... zoals in Nederland, Engeland, Duitsland en waar dan ook, zijn doven wel in staat om dat toch wel te volgen. Zo. Ja. Hartstikke ook, goed, Theo. Ook daar heb ik veel promotie voor moeten maken in ja. de jaren dat ik daar werkte. Nou, en dat doe je ja. goed. Dus, uh... ja, het, is een, het is een onbegrepen wereld voor horende mensen namelijk. Waarom? Dat vind ik zo erg, omdat dove mensen, zoals ik al zei, het werd verboden om zichtbaar als dove door het leven te gaan vanaf het, het, het schoolcongres in Milaan in 1888. Ja. Maar dat is nu niet meer zo, dus dat scheelt dan nou, ook. Nou, nou, dat heeft nog heel lang bestaan, want zelfs toen ik nog werkte uh, bij deze organisatie voor doven... was het spreken voor dove mensen. We kwamen op de eerste plaats en uh, gebarentaal werd oogluiken toegestaan. Ja, waar, uh, waar heel veel schrijnende dingen. Kinderen moesten op hun handen zitten, handen werden vastgebonden in bed... Er uh, dus zonder lijfstraffen op, uh, daar zijn toch wel schrijnende publicaties over verschenen. En men kan zich daar altijd natuurlijk over informeren. Vandaar dat er geen eenheid is in gebarentaal. Maar desalniettemin, het is toch wel een mooie taal, omdat alles in de ruimte plaatsvindt. Men maakt met zijn handen en zijn vingers en met zijn mond, oog, gezicht, maakt men toch hele goede communicatie mogelijk. Dankjewel Theo. Ja, ja, dat is het. Goeienacht nog. Bedankt. Dag. Goedemorgen. Oh, da. oh, dat zou leuk zijn. Ja, Ik zeg, uh, op de chat zegt uh, Kroonkirk nu... Astrid, waarom geen dove op Radio 1 via de webcam? Dat lijkt me leuk. Dat iemand hier een keer een hele uitzending komt uh, doventolken. tolken. Ja, maar dan moet je me natuurlijk zin hebben midden in de nacht. Maar als iemand dat ik. Mocht je je echt geroepen voelen, je bent van harte welkom. Uh, 0800 1121. Of nachts, zuster, om Robmax.nl. Koen. Goedemorgen. Hallo. Als Hallo. Dag. Uh, ik ben de elfde van de tien die leert is. Ja, nee, dan, dan, dan, door elf delen nee, nee, vind ik te nee, nee, nee. ingewikkeld, hè? Ja, ja. <laughs> maar uh, ik vind het fijn om te horen. Ja. Hier... Wat we, uh, over promotiepraatje gesproken. Die voorzitter van Max. Ja, die, die voorzitter. Voor, uh, ja. ja, Die heeft voor de radio... Uh, van... Uh, van uh, de, de laatste uur voor 12 uur... hoe heet dat ook weer? Uh, uh, met het oog op morgen. Met het oog op morgen. Daar heeft hij eens een keer voor gezegd, dat is nog niet lang geleden... dat als hij een keer zo... Uh, voor de televisie is geweest... en, uh, en zo'n promotiepraatje houdt... Ja. Dat dat duizenden leden opbrengt. Ja, maar dat is Jan, hè? Ja, maar, ja, maar ja, dat vind ik wel super. Ja, dat is ook zo. Ja. En dat, dat het schijnt best wat geld te kosten, maar dat levert ook verschrikkelijk veel op. Ja, nou ja daar zit wat in. Nou, de, bij de ja, radio is, is het iets minder... Uh, maar Jan is daar ook wel heel begeesterd in, hè? Want ik ben geen verkoper. Ik hou daar niet zo van. Dus nee, jij ik... hoeft dat ook niet. Nee, maar, maar, maar ik maak dit, dit programma wel doen. heel graag. Dus het is... Uh, het, kijk, bij de vorige keer dat de zenders werden herverdeeld... toen werkte ik nog bij de AVRO. En toen ja. moest de zendtijd ingeleverd worden. Ja. En toen heeft Max gelukkig uh, dit, dit het, het format, ja, dat heet dat, dat de ik, ja. vorm ja. van het programma geadopteerd. ja. Nou ja, als er dan nu weer een, uh, her, uh, een verschuiving uh, plaatsvindt. Dan, je, je weet het maar nooit. Maar ik wil ook niet nee. dreigen, want het, uh, het gaat zoals het gaat. En uh, ja. we, we, we zien het allemaal wel weer. We, okay, we horen het vanzelf. Nou, uh, dan heb ik nog uh, één, vra één antwoord op een vraag. Met ja. betrekking tot die vissen. Uh, een vis heeft aan de lengte zijkanten. Heeft die grote sensoren zitten? Gewoon? Vissensoren, heet dat zo? Nee. Oh, dat, jammer. Dat, nee, dat heet niet zo. Zijsensoren. Dat zijn draadjes. Ja. En die, die uh, kunnen. Het, die hebben bijna dezelfde functie. als een parkeerwaarschuwingssysteem uh, uh, op een auto. Dus als je dichter bij een object komt. dan, dan wordt piep, daardoor piep, gewaarschuwd. Piep, piep. Precies. Nou, uh, dat zal niet in piepen zijn, maar dat oh. is, wordt anders gedaan. Maar dat is ook de reden waarom ze in een school, in een ja. grote school van, van honderdduizend uh, vissen bij elkaar, uh, als er één een, een, een draai maakt, dan gaat de rest, die doet dat bijna precies hetzelfde moment. Dat komt omdat die sensoren die opzij zitten, die zorgen ervoor dat ze niet overal tegenaan uh, zwemmen. Ja. Dus ze raken elkaar niet. Knap hoor. komt dat? Daardoor komt dat. Ik en vind Bovendien, je kunt dat ook afleiden. Uh, uh, ze, kunnen, uh, ze kunnen niet naar achter je kijken, vissen. En ze kunnen niet opzij kijken. Ja. Uh, en dat is hun gevoelswaarneming dus aan ze de zijkant Hoezo kunnen ze niet opzij kijken? Ze hebben toch die oogjes opzij zitten? Ja, dan doen ze de één dicht niet, en alles wat ze. dan zien ze, ze niet van schuin oh. achterwaarts. zien ze daar nee. geen, geen prooidier bijvoorbeeld. door uh, aankomen. Maar dat voelen ze wel. door de druk die verandert. Daardoor voelen ze dat. Ja. Uh, en dan, daardoor zijn we ze ook niet tegen elkaar. En dan heb ik denk ik. Uh, nog een gedachtegang over dat. Uh, gebruik van die kleurstoffen in kleding. Of ja, ja in kleding. He, fijn, ik weet ja. dat Ceausescu. Dat was een leidertje ergens in, in Oostblomland, <laughs> ja, in Roemenië. Ja, nooit, nooit meer wat van gehoord, ja. Nee, nee, nee, nee, nee. Ja. Maar die was zo achterdochtig dat hij ja. had uh, uh, mensen bij zich, beveiligers, die moesten zijn pakken en zijn kleding eerst dragen. En die liet hij dan de hele tijd door ze dragen om te kijken of daar geen giftige stoffen oh, in zaten. ja. Uh, er zijn uh, Chinese zendingen... Uh, zendingen van uh, Chinese kleding... zijn hier naartoe ge, uh, de, naar Europa toe getransporteerd. Die waren voorbewerkt met formaldehyde. En dat is een verboden stof in, uh, in Nederland. Want dat is, uh, dat is een soort giftige stof... die allerlei kleine beestjes uh, uh, uh, doodmaakt. En dat is een soort bewaarstof. Maar dat is een giftige stof. En dat mag niet. Wat ik nu veronderstel is dat die kleurstoffen al zo uitgebalanceerd zijn... dat daar nagen, ik denk zelfs, nooit klachten over komen. Nee, dat zou zomaar dat kunnen. Dat denk ik. Dus dan hoeven ze dat ook niet in de kleding te doen. En ik weet bijna zeker dat dat regelmatig wordt onderzocht. <lacht> dat kan bijna niet anders. Nee, maar je wordt er echt heel beroerd van als je al je spijkerbroeken terug moet halen... omdat mensen er bultjes van krijgen. Ja, ja, ja. ja, Nou ja, dat gebeurt natuurlijk niet. Ik denk dat daar steekproefsgewijs heel goed, uh, heel goed onderzoek naar gedaan wordt. Want mm. Dat kan gewoon niet. Nou, uh, dankjewel. Da ja. En uh, tot de volgende hier. keer. Ja, een fijne uitzending. Verder. Hetzelfde. Dag. Jo, dag. dag. René. Ja, dag Astrid. Hallo. Goedenacht. Hallo. Hallo. Uh, ik heb... Uh, Vlak voor vier uur een deel van een antwoord een vraag gehoord of er kleuren zichtbaar zijn als het donker is. Mm -hmm. Maar uh, ik, ik weet ook niet of dat aan die vraag gekoppeld was uh, of dat uh, waarom wij in het donker geen kleuren zien. Uh, ja, die was er aan gekoppeld, ja. Die, nou, nou ja, dat of dat de antwoord was, of dat de, oh, daadwerkelijk beantwoord is. Ja, ik, denk, ik, geloof, ik geloof het wel, maar ja, we kunnen nou altijd Ja, Er is, is een heel eenvoudig kort antwoord op. Ja. In ons uh, netvlies hebben we twee uh, uh, uh, or, or, or, or, orgaantjes waarmee we de kleuren zien. Staafjes en kegeltjes. De staafjes die zitten in het centrale gedeelte van het netvlies en de kegeltjes zitten daaromheen. Met de uh, staafjes zien we de kleuren. En uh, die uh, staaf, uh, staafjes zijn minder gevoelig voor licht dan de kegeltjes. Dus als het donker wordt, ja. dan worden gewoon de staafjes uh, wat hun waarneming betreft uitgeschakeld. Terwijl de kegeltjes die veel gevoeliger zijn voor licht, nog wel uh, hun signaal door kunnen geven naar de hersenen. Kijk. Zo eenvoudig. Eh, ik vind het heel knap. <laughs> Sprakeloos ben ik. Oh, nou ja. Het ja. nou, plezier om, om dat antwoord te geven. Ja, dat er staat me ook vaag iets, heel vaag iets bij hoor. Van dat ik dat ooit op school gehad heb. Ik denk met biologie, met staafjes ja, en dingetjes. Ja, ja. Maar dat is, was volledig weggezakt. Ja. ja, ja. En, en of dat de kleuren in het donker verdwijnen, uh, dat, dat, uh, dat lijkt me niet. Want de, de, de kleuren hebben natuurlijk, om kleuren te zien, heb je natuurlijk licht nodig. Ja. Maar de. de organismen, de planten, de dingen, die hebben eigenschappen waardoor ze uh, bepaalde delen van het licht wel aan andere delen niet terug uh, zenden. En uh, die eigenschappen die zullen niet veranderen als het donker wordt. Nee. Dus ik ga er gewoon vanuit dat de, de, de eigenschappen blijven. Ja. In, in het donker. En maar het zien verandert. als er geen licht opvalt. Ja. ja het zien. Ja. Je, je zou kunnen zeggen dat, dat als er geen mensen zijn, zijn er ook geen kleuren. Hmm. De theorie van uh, als een boom omvalt. Ja, ja. Ja, ja, precies. Dankjewel, ja. René. Nou, dan heb ik nog een andere vraag. Of zelf een vraag, waar ik al een hele tijd mee loop. Ja. Lang geleden is, heeft er eens een keer iemand gevraagd hoeveel sterren dat er zijn. Ja. En, en die vraag had ik toen, want die ving die ik nog net op het nippertje op, de antwoord. En uh, die, die man, als ik me herinner vond het raar dat uh, niet bekend was hoeveel dat er zijn. Nee. Maar dat, dat is natuurlijk ook, dat, dat kan ook niet bekend zijn, maar er is wel een globaal antwoord op. Ja. En dat is dat er miljarden sterrenstelsels zijn. Ja. En in ieder sterrenstelsel zijn miljarden sterren. Ja. Nou, dat, dat, dat kun je bij wijze van spreken niet tellen. En daarom is de hoeveelheid niet bekend, maar wel dat het om miljarden na miljarden, dat zijn dus biljoenen sterren gaat. Ja. Oh, je wilde eigenlijk ja, gewoon die... nog even een antwoord geven op een vraag van je eerder? Ja. ja oh, oké. Okay. Ja. ja, maar naar aanleiding daarvan had ik zelf een vraag... of daar liep ik al een tijdje mee en die, die komt nu weer oh, naar boven. Ja. Er, er wordt altijd gezegd uh, dat uh, bekend is hoe, hoe ver sterren weg staan van de aarde. En uh, dat antwoord dat, dat vind ik niet bevredigend, omdat ik zelf niet weet waar in het heelal de plaats van de aarde is. Eh, als je de, de, de, het heelal voorstelt als een, als een ballon... dan heeft die ballon een, een middelpunt. Als wij in het middelpunt staan, zoals vroeger gedacht werd... dat de zon om de aarde draait, terwijl de aarde om de zon draait... Ja. Uh, uh, is het natuurlijk van belang om te weten waar dat de aarde in het heelal staat. In het centrum of ergens, nou ja, op een andere plaats in ieder geval. Laten we zeggen dat, dat die heel erg aan één kant in de rand staat. Dan maakt het natuurlijk uit van, van welk punt uit dat je de, de tijd meet die het licht erover doet om de aarde te bereiken. Ja. En, en als, als wij in het midden zitten, dan is het in alle richtingen gelijk. Ja. Maar we zitten niet in het midden, we zitten ergens, uh, ergens anders. Ja. En als je dan, uh, laten we zeggen, in, in één richting kijkt, ja. dan uh, vanaf, uh, je, als, je, als je vooruit kijkt, dan kan het veel langer duren voordat het licht naar je toe komt dan mm. het licht van achteren naar je toe komt. Ja. Omdat die afstand tussen de aarde en, en de rand van het heelal, dat die veel kleiner is. Mm. Dus ik, ik, ik, euh, ja, daarmee ja, wordt voor mij onduidelijk <laughs> uh, hoe, lang het, ja, hoe oud uh, het heelal is in een bepaalde richting. Maar als je nu zegt van ik wil dat iemand even belt om mij een antwoord te geven... op welke vraag moet ik dan een antwoord geven? Uh, wat is de plaats van de aarde in, in de ruimte? Maar het is toch gewoon zo dat we, nou even voor het gemak... 10 uh, kilometer naar links wij, kunnen we het zien, 10 kilometer naar rechts kunnen we het zien. Het is toch niet zo dat we aan de ene kant maar 10 kilometer kunnen zien en de andere kant 20 kilometer? Ja, dat is, dat is het juist wel. Oké. Okay. Want dat, dat bepaalt namelijk de plaats van de aarde in het ZL. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Ik zeg 0800-1121. Ja. Oké, okay, dankjewel. Oh, Jij bedankt, dankjewel. René. Ja, daar, Succes daar, met het tellen wel. van de sterren, hè? Ja. ja, dankjewel. Oké. Okay. Hij was al aan het tellen. Hij zat al op 14, 15, 16, 17. Fame is dit. Of de Kids from Fame, kun je ook zeggen. Van die televisieserie van vroeger. En het prachtig liedje Star Maker. I keep asking myself why. If there's more on the other side Here as I see the friends I thought I made A little bit of crazy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 Was het toch ah, Naar aanleiding uh, van de vraag uh, van René, die eigenlijk niet eens over sterren ging, maar die zich afvroeg: wat nou precies van de plek uh, wat nou precies de plek van de aarde in het heelal is? Is het precies in het midden of een beetje meer naar links, rechts, boven, beneden, achtervoor? 0800 1121. Tom, Hoi, daar hallo, goeiemorgen. Ga ik zeggen, het is tenslotte alweer kwart voor vijf. Leuk ja, vind, het best ja. <laughs> Um, je, hebt een, uh, nieuwe je bent een nieuwe website aan het krijgen. Ben ik een nieuwe website aan het krijgen? Ja. Oh, je was dankjewel. Eerst, wacht even, hoor, dan moet ik het zeggen. Ik sta op mijn computer. Eerst was het... Uh, nachtzuster.net. Ja. En nu e, wordt het... Uh, www... Hè? Nee, dat is Radio 1. Dus. Uh, omroepmax.nl slash nachtzuster. Ja. ja. Alleen, die oude websites... Het was heerlijk om naar te kijken. Ja. Rustig. Ja. En nu is het zo wit. Het brood van mijn ogen. Ja. Hey, dat vind ik s'nachts niet lekker hoor. Overdag kan ik me niet schrijven, maar s'nachts vind ik het niet leuk. Ik ga er wat aan doen. Nou, zou ik leuk vinden. Ja, nou, eens, doe ik. Ik uh, vind dat je een ontzettend leuk programma hebt. Ik ook. <laughs> ja. <laughs> <laughs> ik probeer ook te... De... Oh ja, daar zit je weer. Waar zit ik? Ja, oh, dat is ook zo gek. Je, je bent ja. met een halve minuut vertraging in beeld. Ja, dat is raar. Dan zit ik te praten terwijl ik op tv nog niet zit te praten, of andersom. Ja, dat is onhandig. Het ja. is dus grappig. Ja. Maar, maar waar wilde wil je, je naartoe? Ja. ja. En ik wens je verder heel veel succes. Mijn okay. verzoek, mijn vraag is dus: kun, kan alsjeblieft in de nieuwe website de ja. achtergrond donker zijn? Ja. Dat, dat ga ik regelen. Ik weet nog niet hoe, maar ik ga daar de, de afdeling webredactie uh, ga ik daar op zetten. Dan ga ik uh, uh, Jochem en Beer, die, die, die hebben er verstand van, die uh, gaan dat even communiceren naar de mensen die er verstand van gaan krijgen. Oké, okay, ja? dankjewel. Okay. En nog een fijne Geniet van je programma elke vrijdag, donderdag okay. op Dankjewel hè. Dag lieve, Dag. 0800-1121. Henk. Ja, inderdaad, Astrid. Dag Henk. Daar spreek je mee. Ja. Ik heb geen vraag en oh. ook geen antwoord op een vraag... maar toch wel een opmerking ja. over een, een onderwerp... dat nu deze uitzending al een paar keer aan de orde is gekomen. Moeder, ik wil bij de revue. Ja, ja, ja. En uh, ik heb eens, to, nu in jouw programma was er een man... En die vertelde, het is zo precies gedaan dat al die voorwerpen hè, zo kloppen met die tijd. Ja. En ik heb ook eens een interview gelezen, onlangs. En daar kwam aan het woord, degene die zorgde voor alle voorwerpen die als decor gebruikt werden. Ja. En die zei, het is opvallend hoeveel radiotafels er in die tijd waren. <lacht> en uh, in, in de huiskamer van dat echtpaar die die elektriciteitszaak heeft, daar staat inderdaad een radio. En die staat dan zogenaamd op een radiotafel. Ja. Maar nou hebben ze uit al die radiotafels die er in die tijd waren, hebben ze net een theetafel uitgekozen om de radio op te op te zetten. Oh. Dus dat klopt natuurlijk helemaal niet. Nee. En dat weet ik zo goed, want in die tijd had je een tijdschrift goed wonen en er stonden ook reclames in. En er stond ook vaak een advertentie van deze theewagen of theetafel in. En op de Korte Lijnbaan in Rotterdam, daar was een winkel ja. de bijaard heette die, geloof ik. Ja. En als je daar langs liep, dan zag je door de etalageruiten, zag je jarenlang steeds die theetafel staan. Vandaar dat ik dat zo goed weet. En toen dacht ik hé, hey, nou staat de radio staat op een theetafel. En in principe eigenlijk... moet er natuurlijk thee op de theetafel. Ja, er zat ook nog een los blad op. Hè? En dat kon je er dan afnemen. En daar ja. zat dan die radio op. Maar degene die dat heeft uh, gedaan... die zag wel dat het een mooi exemplaar was. Of een mooie vormgeving. Maar hij had het haast wel kunnen verzinnen dat het fout moest zijn. Ja. Want die theetafel die heeft lijnen die... Uh, de oppervlakte van de poten, uh, het vlak, is kleiner dan het bovenblad. Dus er zit een schuine lijn in. En als je daar een rechte radio op zet, is natuurlijk een afschuwelijke combinatie. Dus je had haast wel kunnen verzinnen dat het niet ontworpen is als radiotafel, begrijp je? Maar degene die dat heeft gedaan, die dacht van ach joh, dat gaat toch niemand merken. Maar die had even buiten de henk gerekend. Inderdaad, dat maar er zijn toch... meer van die Henk hoor, die dat in de gaten hebben, vergis ja. je niet. Nee, nou, ik, ik geef het even door intern. Misschien kunnen ze het nog veranderen. <laughs> nou, dat de volgende het is keer gewoon... keurig een radiotafel staat. Het is gewoon leuk, het is natuurlijk uh, onbelangrijk, maar... Oh, maar dan houden we het zo, hè? want het kost natuurlijk toch weer budget. En in deze tijden van bezuinigingen laten we dan gewoon de theetafel staan. Ja, en ook die persoon die, de, die aan het woord was over moeder, ik wil bij de revue, die zei er zijn nu vier uitzendingen geweest. Maar volgens mij zijn er vijf of zes uitzendingen al geweest hoor. Oh, daar had hij zelf Goed, niet op zitten letten, maar, maar hij had het zelf natuurlijk terzijde. al gezien. Ja, dit of hij wachtte terzijde. ook op de dvd. Ja, Dat maar ik zijn. vind het erg leuk die uitzending, omdat er zo leuk in getap danst wordt. Hè. Dat was oh. in die tijd erg in trek, zoals je misschien weet. Ja. En het wordt daar perfect gedaan. Vooral Misschien dat dat ook wel weer opduikt dan. Dat is altijd als, als mensen gaan duiken, als bekende Nederlanders gaan duiken, gaat iedereen duiken. Als mensen gaan schaatsen, gaat iedereen schaatsen. Als iedereen dansen, gaat iedereen dansen. Misschien dat nu tapdansen weer hip wordt. Dat zou leuk ja, zijn. Ja, er is altijd wel een groep die dat blijft doen. Maar het is zo ontzettend moeilijk. Dus het zal nooit uh, erg populair onder de mensen worden hoor. Maar oh. het is natuurlijk leuk om te kijken. Goed, ja dan. Dank je wel Henk. Tot je dienst hoor. Doeg. Dag. Dag. Um, Timo. Ja, dan ik het met Timo. Hallo Timo. Hoi. Uh, van die website ben ik het trouwens al mee eens. Oh. Want ik hoorde ook laatst eens een keer bij EdithNL dat als je in licht zit te kijken, dat dat ook je slaapvermogen aantast. Ja, je zit er klaar wakker in je bed. Maar ja, dat is natuurlijk wel slim van de mensen bij Max. Die denken oh. als je wakker bent, blijf je luisteren. Ja, maar ja, het is natuurlijk niet gezond. Misschien kan je dan beter de podcast downloaden. Oh ja, dat is ook nog een tipje. Het kan allemaal okay. via omroepax.nl slash nachtzuster. Maar ik belde voor uh, die meneer die zijn hoofd er niet omheen kon krijgen... dat dingen in het donker geen kleur hebben. Ja. En dat kon hij zich niet voorstellen, want ja, als er zoiets als het licht uit is... dan bestaan die dingen toch nog en die hebben toch nog steeds dezelfde kleur. Ja. Dat is natuurlijk wel logisch, maar uh, kleur is geen eigenschap van dingen, kleur is een eigenschap van licht. Ja. En je hebt licht zeg maar, in verschillende golflengtes, dus als je bijvoorbeeld naar de regenboog kijkt, die heeft allemaal verschillende kleuren. Dat komt omdat licht van verschillende golflengtes uh, verschillend breekt, zeg maar. dus op verschillende plaatsen terechtkomt. Dus het licht van de zon wordt dan eigenlijk opgebroken in al zijn zichtbare componenten. Ja. En uh, dingen hebben wel de eigenschap om uh, kleuren te absorberen of kleuren te reflecteren. Ja. Dus sommige, sommige, licht, sommige golflengtes worden dan geabsorbeerd door een ding... en sommige golflengtes worden gereflecteerd door een ding. Mm -hmm. En dat is dan de eigenschap van dat ding. En die hebben ze ook nog steeds in het donker. Ja. Dus uh, het licht dat je ziet, zeg maar... is dan alleen van die golflengte die gereflecteerd wordt... En de golflengte die geabsorbeerd wordt, is er dan niet. Maar als bijvoorbeeld de zon dadelijk rood wordt over een jaar of 4 miljard of 5 miljard... Ja, give or take, ja. Ja, dan hebben alleen rode dingen nog een kleur. Dus dan heb je alleen nog maar uh, lichtrood en donkerrood. En alles wat, alle andere kleuren bestaan niet meer, die worden dan zwart. Dus dan, als je tegen die tijd leeft, zeg maar, dan ken je de kleur blauw helemaal niet meer. Even los van kunstzicht licht natuurlijk. Ja. Maar dan ken je de kleur blauw helemaal niet meer, omdat die dan niet meer bestaat. Dus dan zeg je ook niet meer, dat is een blauwe sprei. Nee, dat is een zwarte sprei. Want de kleur blauw bestaat helemaal niet meer. Dus in die zin hebben ze ook geen kleur. Ze hebben alleen kleurabsorberende en kleurreflecterende eigenschappen. Oh, dat we dat vast weten, ja. En, en als je, zeg maar, uh, nog een leuke ding om je hoofd over te breken... Oh, fijn. Als je, een, ja. als je een staatslot koopt... Ja. Dan weet je van tevoren ook niet of het een winnend of verliezend staatslot is. Zeg maar. nee. Het krijgt pas een winst of verlies op het moment dat de nummers getrokken worden. Ja. Dus in die zin, zeg maar, dat staatslot krijgt pas zeg maar, die eigenschap op het moment dat de trekking plaatsvindt. Ja. Dus van tevoren weet je het niet. Want als je het van tevoren zou weten, zou je geen verliezende staatsloten kopen. Nee. Zou alleen winnende staatsloten kopen. Ja. Nou, maar. Dus, dus die eigenschap zeg maar, van het winnen of verliezen. Is... Oh. Hoor je me nog? Ja, de eigenschap van het winnen of verliezen. Zit in de trekking, niet in het lot. Nee. Dus zo zit de eigenschap van het kleur ook in de lichtbron... en niet in het object wat het reflecteert. Ah, oké. Okay. En over die plastic handvaten nog? Ja, die opgegeten werden door de kat... Uh, misschien is het zo dat meneer wel eens naar de Vilsburg gaat of zo. Of uh, zeg maar uh, gewoon een zweet. En katten die likken altijd een hand op voor het zweet, dacht ik. Omdat zout. er zout in zit. Ja. Dus het zou best kunnen dat iets van zijn handen op die handvaten terecht komt. En dat die kat dan denkt: Oh, dat ruikt dat lekker. Of dat smaakt lekker. Dat ga ik maar eens opeten. Oh, en dat hij met katten... zweethanden aan, ze, aan, de, aan de tassen heeft gezeten. Ja, of vishanden. Ja. En dat, uh, ja, de ene kat is gewoon een beetje dommer geloof ik dan de andere kat. En de ene zal wel denken van nou, dat ruikt wel lekker, maar dat is niet de eigenschap van het handvat zelf. Maar dat is aangekomen en de andere kat is misschien wel dom en die denkt, oh het ruikt lekker, dat eet ik maar op. En <lacht> nou, dat is natuurlijk geen kwestie van dom. Het is gewoon een, een ander, ander, ander soort kat. <lacht> nou, hij moet het wel leren natuurlijk. En de ene kat leert misschien wat moeilijker dan de ander. Dat is waar. Nou, hartstikke goed, dankjewel en Timo. Nog, en nog uh, gefeliciteerd, ik hoorde dat, uh, dat hoorde ik op de valreep. Ik heb maar ja, één gehoord in de neer. Radio 1, hè? Ja. Dus daar heb je ook een bijdrage aan geleverd? Nou, dus ja, ik feliciteer jou ja, ook dan maar. Nou, dat, dat mag ook zeker. Radio 1 heeft de uh, heeft Marconi Award voor Beste Zender gewonnen een belangrijke ja, is het, radioprijs. Is het alweer al een jaar geleden dan? Ja. Oké, okay, nou, hartelijk ja. gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En ook uh, alle collega's. Ja, ik, ge ik geef het door. Ik stuur even een memo. Ook de mensen van de VARA, want die kan ik niet bellen. Nee, maar die niet natuurlijk. Ja, die ook, maar die nee. kan ik niet bellen natuurlijk. Ja, maar daar beginnen we niet aan. Ik ga natuurlijk niet uh, <laughs> uh, uh, bij vroege vogels langs. Dat, uh... Nee, nee, bij de nacht. Goeders. de nacht. Oh, Roel. Anders. Ik zal Roel wel eventjes, die uh, spreek okay. ik wel even aan. Ja. Oké. Okay. <laughs> dankjewel, Timo. Dag Frits. Dag. Frits. Uh, nog een kleine toevoeging op die kleuren, even ja. aanhaak op het vorige. Ja. Um, je kan het eigenlijk vergelijken met een boek. Als je het oh. dicht slaat, dan zitten de letters er nog altijd in. Ja. Die, die <laughs> zitten Weg zijn ze niet. Ja, maar toch, toch, het is toch anders. Oh ja. Ik weet niet waarom. Nou. Uh, je ziet die letters, ja. doordat dat drukwerk daar is. Ja. Ik sla mijn boek dicht, ik weet dat het drukwerk daar nog is. Ik trek het weer open en het is er weer. Yeah. Alleen op het moment dat ik het boek open trek, dan zie ik het. Dan zie ik de plaatjes, dan zie ik alles. Yeah. Maar ja, dan je, als we het hebben over kleuren, dan heb je het bij drukwerk natuurlijk gewoon over zwart of wit. Ja, maakt niet uit. Dus dan, dan, dat is hetzelfde principe. Yeah. Een plaatje, stel je hebt een plaatje van een regenboog in je boek. Mm. Dan zie je de kleuren dus ook niet als het boek dicht is. Nee, maar dat, de, wat die vorige meneer ook zei, een kwestie van, die had het heel wetenschappelijk, maar het uh, ja, kwestie van uh, het licht wat erop valt. Ja. Is, wat, wat je ziet, is eigenlijk het licht. Ja. Het ding. Ja. Eh, het drukwerk, uh, of die gekleurde bal voor je neus, of uh, weet ik veel, uh, een wondje aan je hand. Je hm. ziet het door het licht. <laughs> eh? Ja. Ik, uh, ik vind het wel ingewikkeld worden hoor. Maar ik bedoel, als het licht uitgaat, ja. dan is dat wondje er nog altijd. Dat voel je. Ja. En dan is die bal er nog altijd. Want als die op je, op je tenen valt, dan voel je hem. Ja. Maar de letters zijn er dus ook nog. En die letters Zeggen ze. die zijn er natuurlijk ook. Ja. Als je het boek dicht slaat, dan valt er geen licht op. Nee. Maar de letters zijn er nog. Ze zijn er wel. En dat is met de kleur ook zo. Ja, daarom. Het is toch anders. Ik denk er nog even over na, maar ik dank je hartelijk voor deze verhelderende bijdrage. Ik vind het wel een mooie partij om moeilijk doen. <laughs> ja, nou ja, he. anders wordt het zo stil op de radio. Dank je wel, Frits. Oké, okay, door. Dag. Ja, en daarmee kunnen we de vraag over de, de kleuren wel als beantwoord beschouwen. Maar ik heb bijvoorbeeld nog die vraag uh, waarom in Germaanse talen dyslexie vaker voorkomt dan in Romaanse talen. Of uh, waar komt de wind vandaan? Of, um, eens even kijken... Waarom loopt een krap altijd zijdelings? Ik geef zo meteen nog wel even een overzichtje van alle vragen die nog niet beantwoord zijn en in de tussentijd gewoon blijven bellen 0800 1121.